Joel Frederiksen zong Lorina van G.P. Webster. En dit weekend opent in Leuven een gloednieuwe cultuurplek. Het openbaar entrepot voor de kunsten heet het, of OPEC. En het wordt de nieuwe thuishaven van zeven culturele organisaties uit het Leuvense. Waaronder muziektheater Braaklandse Building en jeugdtheater Fabuleus. En de voorbije maanden staken ze hun energie niet alleen in hun voorstellingen, maar ook in het opknappen van dat nieuwe onderkomen. Stijn de Villeen. Van Braaklandse Building vertelde het hele verhaal aan reporter Karen Biliet... en Christophe Grave van het Vlaams Architectuurinstituut... mocht het gebouw als eerste bezoeken. En we zijn natuurlijk benieuwd naar zijn impressies. We zitten aan de Vaartkom en dat is het beetje industriezone... dat deze stad van oudsher gekend heeft. Dus je kan hier zeg maar, het verleden, waarin het werken eigenlijk een centrale rol heeft gespeeld, toch nog wel heel duidelijk voelen. En ik hoop eigenlijk ook dat dat een beetje behouden blijft. Eh, omdat je natuurlijk niet zou willen dat dit een soort eh, enclave van eh, wonen alleen maar of zelfs alleen maar van cultuurinstellingen wordt. Iedereen schat dat dit de hippe buurt van, uh, van Leuven gaat worden. En het, het antropool ligt echt op de grens. En dus de, de, de voorkant van het gebouw kijkt uit naar wat een, een chique nieuwe buurt wordt. En de achterkant van het gebouw kijkt uit naar wat, wat van oudsher een, een arbeiderswijk is. En wij beschouwen het een beetje als onze opdracht om te zorgen dat, dat die mensen elkaar gaan ontmoeten. En dat kan dan in dit gebouw. Wij zitten hier nu op een uh, open plek in de ochtendzon en uh, hebben dus het uitzicht prachtig uitzicht op uh, ja, die vaartkom en de boten die er liggen je hebt eigenlijk een soort vestibule naar de stad waar je ook zonder enig enige gevoel van drempel wel even kunt neerstrijken Sinds een aantal jaren wonen wij met een aantal uh, gezelschappen, organisaties... ...die binnen de kunsten actief zijn in de molens van Oorshoven. En die hele wijk waarin de molens zitten... ...zijn nu uh, onderhevig aan een grote uh, reconversie. En daar viel gewoon niet meer te werken. Door het gedaver, het stof, uh, elektriciteitspanners enzovoort... ...moesten wij daar eigenlijk tijdelijk uit. Dus we zochten aanvankelijk een tijdelijk onderkomen... De stad bood het openbaar antropogebouw aan om, om daar tijdelijk in te trekken, maar dat was niks. Geen verwarming, geen elektriciteit, geen sanitair enzovoort. En toen we dat aan het doen waren, kreeg het stadsbestuur plots in de mot van nou, het zijn eigenlijk goede ingrepen dat die daar doen. Misschien moeten we die daar maar langere tijd in laten. Dus je zou kunnen zeggen dit gebouw valt wel in een geschiedenis van kunstenaars die ...voor zichzelf de, de, de plekken zijn gaan ontdekken en dan vooral dus in de industriële uh, gebouwen zijn gaan zitten. Omdat het vaak gebouwen zijn die dus grote ruimte hebben, hoge hallen, uh, je hoeft niet op de vierkante meter te gaan zitten. Die een zekere ruigheid hebben waardoor het experiment uh, vorm kan krijgen. Die niet zelden goede lichtinval hebben en niet tenminste omdat het uh, uh, natuurlijk om relatief goedkope huisvesting gaat. Is heel groot, geloopt ook nog in verloren. ...en De, de kilometers uh, elektriciteitskabel die erin gegaan zijn, hebben ons een beetje verrast. Wat dat... <lacht> maar dat is toch allemaal goed gekomen en, en, uh, en hier zijn ja, we, we hebben hier in totaal zes grote werkruimtes uh, binnen het OPEC voor de verschillende organisaties. Twee kleine theaterzalen. Uh, twee repetitiestudio's voor theater dans uh, en twee beeldende ateliers. En daarbovenop, dus nog een grote theaterzaal. Het heeft eigenlijk ook iets voor zijn tijd heel monumentaals. Dat wil zeggen, dat zeker als je zo bij de inkomen komt en zo, dat dat allemaal heel goede materialen zijn. Wij kwamen net ook langs de, zeg maar de loketten. Ja, die zijn heel zorgvuldig gedetailleerd. En. Dat is in zekere zin natuurlijk uh, iets wat je, als je dan zo'n gebouw nu gebruikt, eigenlijk helemaal cadeau krijgt. Het is heel interessant. We zien het oude gebouw. En dan hebben we dus uh, ja, de toevoeging van de architect nu. En dat zijn hele strakke glazen platen eigenlijk die een aantal ruimte afschuiven. dus zeg maar er komt nu een element van absolute perfectie van nu, ook van abstractie in. En dan hebben we als we ons omdraaien hier, uh, nou de grote, uh, ja de, pièce de resistance van ecologisch bouwen zou je kunnen zeggen. We zien je aan de buitenkant dus zeg maar een leme muur. En dat is uh, uh, wat ik daar heel overtuigend vind, is dat je een aantal dingen op een relatief simpele manier samen oplost. Dus met andere woorden, je hebt en zeg maar de uh, vochtuishouding, die je uh, eigenlijk goed zeg maar, kunt controleren. Je hebt thermische uh, controle die veel beter is dan... Bijvoorbeeld zomaar een steensmuur. Je hoeft dus niet nog weer een uh, laag van isolatiemateriaal er tegenaan te uh, spijkeren. Zeg maar. Dat doet allemaal deze wand en daarnaast is het akoestisch ook goed. Wat je hier kan zien en wat ik toch ook ja, in meer gebouw zie, uh, is dat er gewoon met zoveel zorg is gekeken naar de, naar de nieuwe ruimtelijke ingrepen dat er eigenlijk toch een beeld ontstaat dat dat wel voor een tijd goed is. En dat je ook kunt verwachten dat mensen van dit gebouw gaan houden. Het openbaar entrepot voor de kunsten in Leuven opent dit weekend met een groot feest. En daarvoor kunnen ze nog een pak vrijwilligers gebruiken. Mensen die dus zin hebben om schoon te maken, op te ruimen, bier te tappen. Die mogen altijd klaar eh, zich aanmelden bij Braakland The Building. En je moet er gewoon van uitgaan. Luisteraar, op een ander zijn die zaken, die klusjes, die zeven veel leuker dan thuis. Alle info via onze site.